1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Gaddafi houdt derde tv-toespraak sinds het begin van de Libische opstand. Rotterdamse wethouder dreigt kabinetsplannen niet uit te voeren. En weinig hoop voor drie vermiste Nederlandse vissers. Veel plaatsen schijnt de zon alleen in het uiterste noorden en de wadden is het bewolkt. De maxima liggen tussen de 4 graden in het noorden en zo'n 7 graden in het zuiden. Door een matige aan zeevrij krachtige noordoostenwind voelt het fris aan. Morgen en vrijdag blijft het zonnig met in het noorden wel wat bewolking. Er staat dan minder wind. De libische leider Gaddafi houdt opnieuw een toespraak. Ik wil de wereld eraan herinneren dat wij Libië op 2 maart 1977 hebben bevrijd van zijn onderdrukkers, zegt Gaddafi op de staatstelevisie. Kunnen even een stukje meeluisteren met die toespraak. Die is nog rechtstreeks aan de gang. Half of hem van de militaire en politiepersoneel en de andere half van de attackers. They were killed ja, ze at Gaddafi, nu op dit moment op de Staatstv, tv dus een toespraak. Hij heeft erin gezegd, want die toespraak to is iets na één begonnen dat de macht in Libië bij de inwoners ligt omdat het land geen presidentieel systeem heeft. De belangen van alle Libiërs die worden volgens Gaddafi goed vertegenwoordigd door speciale comité's. De wereld, Een groot deel van de wereld begrijpt ons systeem eenvoudigweg niet. Libië wordt geregeerd door zijn eigen mensen, door zijn eigen bevolking en door niemand anders, zo zei Gaddafi. En de tegenstand, daar had hij het ook over, die in het land aan de gang is, die komt van buiten Libië. Nou, dat zijn zo wat, wat kreten uit die toespraak. Uh, we gaan uh, nu even luisteren naar wat er vanochtend uh, gebeurde. Gaddafi lijkt bezig met een tegenoffensief in het oosten van het land. In Ashbadia en Brega wordt volgens verslaggevers en ooggetuigen gevochten tussen milities van Gaddafi en rebellen. Inwoner van Brega beschreef op Al Jazeera hoe de stad in de ochtend werd aangevallen. Maar dat de aanvallers later de woestijn invluchten. They came from Brega. And ze are now in the area in the desert. Er is a university, an isolated university. They are there and we are surrounding them. We are trying to capture them. And some of them are in the Brega Airport. There we are some groups are attacking them, but they are taking some places and they are hiding there and they are killing some people. Ze verbergen zich op de luchthaven en er vallen doden. Wie Brega op dit moment onder controle heeft, is niet duidelijk. Volgens de ogen. Is dat de bevolking? Opgewonden geschreeuw. Hij gebruikt helikopters, roept de man nog. En ook geweervuur op de achtergrond te horen. Brega dus is dat. Verderop, in Ashbadia, heeft de Libische luchtmacht aanvallen uitgevoerd. Opstandelingen verdedigen zich met luchtafweergeschut. Zo klinkt dat dan volgens BBC verslaggever John Simpson die in Arsabidia is. Verwachten de inwoners daar vandaag nog een aanval van het leger van Gaddafi. Everybody here is expecting that the troops will be here fairly shortly. But it does look as though they'll be fighting here before too long. There's supposed to be at least 100 vehicles loaded with soldiers that are coming along the road. Ja, hij zegt dus dat er 100 voertuigen met gaddafi soldaten onderweg zijn naar Arsabidia. Die stad is tot nu toe in handen van de opstandelingen. Volgens deze verslaggever van Al Jazeera maken ze zich daar klaar voor de strijd. Wat ik sta hier, Bobby, is een massemobilisatie van Libysch people. De oppositie hier, hier, komt hier met een vast array van arms Er zijn tanks, raketlaunchers. Ze hebben Sam surfaceware missiles, anti-aircraft guns. Er is een stevige processie van auto's met vuurwapens en mensen naar Brega, wat is ongeveer 30 kilometer naar beneden. Opstandelingen zijn zich aan het mobiliseren ze hebben onder andere tanks en luchtafweer luchtafweergeschut. Hansja Melissen, verslaggever van de Wereldomroep, is onderweg naar Brega. Uh, Hansja, waar ben jij nu? Ik sta bij een punt tussen Ashdabia, de laatste plaats die de rebellen ferm in handen hebben nog steeds, en Brega. Dit is een punt waar gisteren misschien tien rebellen stonden. En nu zijn er honderden auto's met mannen die zich aanmelden om op de pick-up trucks te springen bij de rebellen die nu al in grote aantallen richting Brega rijden. En er komen ook af en toe rebellen vandaan. En die zeggen dan dat er zwaar gevochten wordt. Maar dat ze bezig zijn de Gaddafi uh, mensen die die stad uh, vanochtend hadden ingenomen om die weer te verdrijven. Aan de kant van de rebellen zouden er vier doden zijn gevallen. En op dit moment is die stad nog altijd in handen van, uh, van aanhangers van Gaddafi? Nee, ik denk dat je kunt zeggen dat, dat een, een groot deel van de stad weer in handen is van uh, de rebellen. Uh, maar er wordt nog steeds gevochten. En, uh, maar ze zeiden net, ik kan daar op dit moment, omdat er zo zwaar gevochten wordt, uh, niet te dichtbij komen. Uh, dat zou niet heel verstandig zijn. Je hoort hier trouwens af te schieten op de achtergrond, want er is, is dat allemaal luchtafweergeschut opgesteld. om als je daar via ja, die andere plaats, meer naar het oosten, dus. Uh, om die te verdedigen. Die is ook een grote munitieopslagplaats. plaats. Die ze absoluut niet kwijt willen aan de kant van de rebellen. Maar ja, het is een bonte mix van mannen met wapens die daar nu heen gaat. Ze rijden in, in gewone burgerauto's meestal. Uh, met uh, ja, de, de Palestijnen-sjaal noemen we dat dan om. Hè. En uh, alle soorten wapens die ze maar in handen hebben kunnen krijgen... Uh, zijn ze onderweg naar Brega om daar de troepen die er al zijn te versterken. Ashdabia, daar zit jij nu. Hoeveel kilometer afstand is dat tot, uh, tot Brega? Ja, dat moet ik even goed nadenken. Het is iets van 30 kilometer, denk ik. Ja, 30 nee, 30 wat ik kilometer. bedoel is. Kun je iets zien van, van rookpluimen of zo? Wat, van wat er aan nee, de hand dat, is? Nee, dat kan ik niet zien. Ik hoor alleen de verhalen van de mensen die hier zijn uh, uh, teruggereden. En uh, dat, dat, dat is lastig om, om uh, dichtbij te komen. Er zijn net wel alle ambulances ook hier doorheen gegaan. Uh, op weg naar Brega. En uh, ja, in een lange kolon eigenlijk van uh, gewapende mannen, schreeuwend, we gaan Brega bevrijden. Maar ja, kijk, het is natuurlijk wel een, een zorgelijke ontwikkeling. Ik was gisteren uh, voor de rebellen, want uh, ik was gisteren in Brega. Dat, dat voelde als een, uh, ja, een beetje een dood stadje. De mensen zaten vooral binnen of waren al verdwenen. En, en, uh, en toen waren er al berichten dat ze steeds verder oprukten naar andere plaatsjes in de buurt. En uh, ja, het idee van de rebellen was juist dat zij richting het westen zouden trekken, naar Tripoli. Maar uh, tot nu toe uh, komt Tripoli vooral deze kant op. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep in de buurt van Brega, dankjewel. Uh, nu over de vluchtelingencrisis die is ontstaan aan de Libisch-Tunesische grens. Tienduizenden mensen willen daar weg in de haven van de Tunesische plaats Zarzis, staat rol Pauw. Roel, uh, daar in de haven ligt een Egyptisch schip klaar. Uh, klaar om Egyptenaren naar huis te brengen. Ja, dat klopt. Het is een schip van uh, de Egyptische marine. Die helemaal van voor tot achter is uh, behangen met Egyptische vlaggen. Net uh, klonk er ook patriotische muziek uh, uit de speakers van het schip. En uh, het is de bedoeling dat er vandaag zo'n duizend uh, Egyptenaren aan boord gaan. En die zullen dan in een dag of drie, vier terugvaren naar Alexandrië. Maar uh, duizend mensen, er zijn er daar uh, duizenden. Ik bedoel, wordt dat schip bestormd door die mensen? Hoe gaat dat? Nee, dat is allemaal heel gereguleerd. Het is uh, een, uh, een, een haven met een grote kade. En daarvoor is nog een sluis in de vorm van een loods. Uh, mensen worden uh, uh, in een rij gezet. En dan... Uh... Mag een aantal mensen weer doorlopen, moeten hun bagage, nee ze worden eerst geregistreerd zie ik. Dan moeten ze hun bagage inleveren, er wordt met netten in het ruim van het schip gebracht. En dan kunnen ze de, de, de uh, trap beklimmen om aan boord te gaan. Het is trouwens een bevoorradingsschip van de marine, dus een heel comfortabele reis zal dat niet worden. En daar zijn de Egyptenaren ook ontzettend kwaad over, uh, dat ze op deze manier worden gerepatrieerd. Ja. En ook nog eens dat het zo eindeloos lang heeft geduurd voordat er is actie werd ondernomen. Ja. Er zijn hier mensen die uit protest drie dagen niet hebben gegeten en hebben gezegd, wij zetten geen voet aan boord van een marineschip. Maar ja goed, als dat ding er eenmaal is en je bent aan de beurt, dan kies je er toch voor om gewoon lekker naar huis te gaan. Dan nou gaan er duizend mee vandaag op dat schip, maar hoeveel blijft er daar dan nog achter in de haven? Uh, in de haven weet ik niet. Ik denk dat, uh, dat het zo is georganiseerd dat er pas mensen deze kant op komen wanneer duidelijk is hoeveel er hier vervolgens weer kunnen worden afgevoerd. Want dit is een industrieel complex, niet berekend op het opvangen van nee, nee. Uh, vluchtelingen. Dat gebeurt uh, vooral direct over de grens. Daar heb je een opvangkamp dat uh, op dit moment uh, enorm aan het uitdijen is. De UNHCR is daar in samenwerking met het leger bezig om alle tenten neer te zetten. Dus de mensen worden zo lang mogelijk daar gehouden. En dan worden ze naar de haven vervoerd of naar het vliegveld of wat dan ook. Uh, dus het, het zwaartepunt van de opvang ligt net over de grens en het is daar een complete puinhoop aan het worden. Mensen liggen bij duizenden op de grond en slapen onder de blote hemel. Uh, het Rode Kruis, ik heb ze net gesproken, maakt zich daar heel veel zorgen over. Eén uh, voordeel is dat het overwegend uh, uh, vitale mannen zijn. Het zijn allemaal gastarbeiders, dus geen kwetsbare groepen als vrouwen, kinderen en oude mensen. Dus in die zin ja, mag je verwachten dat de mensen het nog wel eventjes kunnen uithouden. Vanuit de havenplaats Zarsis in Tunesië was dat Roelpao. Dit is het NOS Het met Dorold Provinciale Statenverkiezingen vandaag. Hebt u al gestemd. Theo Verbrugge volgt ze in Maastricht. Theo, uh, hoe is het met de opkomst daar? Nou, uh, goed. zeggen ze hier in het stembureau. Ik uh, sta op uh, de markt in... Uh, uh, Maastricht en hier uh, bij het uh, grootste uh, stembureau van de stad... Uh, zeggen ze, nou, het lijkt ons uh, wat gunstiger dan vier jaar geleden. Ja, rond half elf was het landelijk percentage 8 procent. Dat klinkt niet veel, dat is misschien ook niet veel. Maar dat heeft er ook mee te maken dat die provinciale verkiezingen... natuurgetrouw natuurlijk ook minder uh, stemmers trekken... dan Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld vorig jaar. De PVV populair in Limburg betekent dat uh, winst voor de PVV... ten koste van, uh, van CDA? Ja, daar ziet het uh, wel naar uit. De opiniepeilingen een week of twee geleden waren desastreus voor het CDA. Uh, en uh, glorieus uh, voor de PVV. Dat is een beetje bijgetrokken. Maar als je hier je oor te luisteren legt, dan merk je dat de PVV erg populair is. De mensen willen verandering. Bedenk daarbij dat uh, Limburg uh, de meeste 55-plussers van het land heeft. Dat betekent ook dat de PVV zich uh, de afgelopen periode hier erg als oudere partij geprofileerd heeft. Daar zullen ze ongetwijfeld van profiteren. Het gaat niet al te goed met Limburg. Er is leegloop, er is hoge werkeloosheid. Mensen hebben uh, lange tijd hier de kans gegeven aan het CDA. Sinds mensenheugenis aan de macht. Uh, dat wordt afgestraft op de op op dit moment, zo lijkt het in ieder geval. Theo Verbrugge in Maastricht, dank je wel. Tientallen mensen die op Schiphol wilden stemmen zijn vanochtend teleurgesteld. Sommigen mochten het niet, omdat ze niet in Noord-Holland wonen. En anderen waren vergeten hun kiezerspas in te ruilen voor hun stempas. In Amsterdam waren wat problemen op de stations Rai en Lelylaan. Reizigers die wilden stemmen moesten daarvoor het station uit. En dat was voor veel mensen niet duidelijk. De Nederlandse Spoorwegen hebben de informatie daarover nu aangepast. Voor de kust van Noord-Frankrijk worden drie Nederlandse vissers vermist. Hun schip sloeg gisteravond om ter hoogte van Duinkerken. De drie mannen komen uit Arnhemuiden. En ze voeren op een garnalenkotter onder Belgische vlag. Er wordt druk naar de bemanning gezocht, zegt de kustwacht. Op dit moment zijn er ook duikers bij het wrak om in het wrak, indien mogelijk, in het wrak te kijken of daar wellicht de bemanning aanwezig is. Maar mocht de bemanning in het water uh, zijn geraakt, ja, dan is de overlevingskans uh, beduidend laag. Sport. De Nederlandse wielerploeg Skil Shimano heeft een wildkaart gekregen... voor de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De beroemde klassieker wordt 3 april verreden. De wildkaart geldt ook voor Gent, Wevelgem en andere Vlaamse klassiekers. De ploegen van Rabobank en Vacansoleil waren al verzekerd... van een startbewijs voor de Ronde van Vlaanderen. Vanavond wordt in Enschede de eerste halve finale gespeeld... in het bekertoernooi. FC Twente moet het dan opnemen tegen FC Utrecht. En is ook nog in de race voor het kampioenschap. En doet nog mee in de Europa League. Voor Utrecht is dit de enige kans op een prijs dit seizoen. En de ploeg, de ploeg heeft de reputatie van een cupfighter. Speler je Schut. Ik uh, moet zeggen, we hebben. Ik denk het is alweer vijf, zes jaar geleden. We hebben een uh, serie gehad met finale plaatsen En uh, in die periode konden we ons heel goed focussen op één wedstrijd. En uh, daar gaat het in de beker om, denk ik. Dat je elke keer. Uh, maakt niet uit wie je speelt, het is één wedstrijd. Je kan van iedereen niet winnen. En als je uh, op dat moment de prestatie levert. dan uh, Kom je rondes door en uh, die focus was toen heel goed en ik denk dat dat vergelijkbaar is met nu. Nou, dat hebben we ook gezien in de Europese wedstrijden, als je dan tegen, tegen grote ploegen speelt. Dat weten we ons toch zo op te laden en zo te focussen dat we, dat we op dat moment onze piek uh, behalen en dan ook gewoon prestaties leveren. Kijk uh, wat voor uh, AXPSV uh, de, de titel is, is voor ons de beker. Kijk met alle realiteit in, in, in oog neemend, ja wij kunnen geen, uh, geen titel halen. Dus dan moeten wij voor de beker gaan en we hebben die, uh, twee keer gewonnen en Johan Kruisval gewonnen. Ja, dat is één groot feest in de stad. Al nou, je schut. De aftrap tussen de wedstrijd, van de wedstrijd tussen Twente en Utrecht is om kwart voor negen. En morgen wordt de andere halve finale gespeeld. Die gaan tussen Ajax en RKC Waalwijk. Verkeersinformatie nu: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Speelvertraging op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Er staat tussen de Afrit Liesel en de Afrit Zomeren, 7 kilometer. Zijn daar drie vrachtwagens op elkaar gereden en er is maar één reistruk open. De hoofdpunten. In een nieuwe TV-toespraak die nu nog aan de gang is, even na half 1 begonnen, zegt Gaddafi dat het Libische volk de macht allang in handen heeft. Namelijk via de volkscomité's die 34 jaar geleden in het leven werden geroepen. Rotterdamse wethouder Schreier dreigt de kabinetsplannen om te schrappen in de extraatjes voor de minima niet uit te voeren. Er is weinig hoop dat de drie Nederlandse vissers. van wie het schip gisteravond bij Duinkerken omsloeg, nog levend worden teruggevonden. Dit was het ROWS-journaal na de reclame. De NCV weer met deel 2 van Lunch. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd. Maar hoe pak ik dat aan?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 Dit is Radio 1 en CRV. Lunch, Claas Druyvesteyn. Welkom terug bij lunch. De meeste burgemeesters in Nederland komen van CDA, VVD, Partij van de Arbeid of D66-huizen. Heb je eigenlijk wel een kans op de baan van burgemeester als je geen lid bent van een van die grotere partijen? Ik spreek je straks over onder andere met iemand die het wel gelukt is. In haar derde deel van het radiodagboek kijkt Pia Douwers terug op een geslaagde première. En dat vond niet alleen zij, merkte ze bij de thuiskomst. Ik zei tegen mijn vriend, het lijkt wel een begrafenis. Want het, is echt, het hele huis stond vol met bloemen. Alleen... Uh, het was echt meer een trouwerij. <laughs> Omdat het, want ik was zo positief gestemd. <laughs> En een half twee stand.nl vandaag kunt u meepraten over dat zal geen verrassing zijn de provinciale verkiezingen, want die lijken wel erg veel te gaan over de landelijke politiek. Is dat erg? Is de vraag. Wij zijn naar, uh, benieuwd naar uw mening straks. En de stelling die is: uh, het is een slechte zaak dat de landelijke politiek deze verkiezingen domineert. Bent u daarmee eens of oneens? Dan kunt u dat smsen naar 7070. Dus eens of oneens naar 7070. Kost 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800 1101 0800 1101 of kunt stemmen op onze website www.stand.nl en voor de twitteraars het stand.nl. Straks om vier uur is hier op Radio 1 de laatste aflevering van De Stemming van Nederland over de provinciale verkiezingen. Ik heb Tessel Blok, een van de presentatoren, aan de telefoon. Uh, waar ben je op weg naartoe, Tessel? Of ben je er al? Dag, dag Klaas, nee, bijna. Uh, wij zitten in de bus, Prim en ik, in de verkiezingsbus van de stemming van Nederland, rijden we Den Haag binnen. Niet omdat wij ook vinden dat het alleen maar over de landelijke politiek mag moet gaan, maar omdat Den Haag in Zuid-Holland ligt. En wij zijn dus als laatste in de provincie Zuid-Holland. En we gaan het hier voornamelijk hebben over de grote kloof die er is tussen die bestuur, de provincie en de kiezer. We vragen ons af of de provincie eigenlijk niet overbodig is. We staan zo meteen op het Hobbemaatlein, hè? Ja, het Hobbemaatlein in de Schilderswijk. Vanaf 4 nou, uur. Het wordt vast hartstikke leuk. Denk. Ik wens jullie heel veel plezier hier bij deze laatste aflevering. Dankjewel Tes Blok. Dit is Radio 1 Lunch. Het mediaforum. Het mediaforum hebben we gehad, maar dat maakt niet uit. We gaan iets anders doen. We gaan het namelijk hebben over de provincie. Nee, niet over de provincie. Ook niet over de Eerste en Tweede Kamer. Die komen allemaal wel heel erg voorbij in, in de debatten de laatste tijd. Maar over één bestuurslaag wordt weinig gesproken. En daar gaan wij het nu juist over hebben. Dat is de gemeente. Volgens SP-senator Tini Cox gaat zijn partij namelijk binnenkort burgemeesters leveren. Eerder waren de socialisten daartegen. Omdat ze principiële bezwaren hebben tegen de gekozen burgemeester. De grotere rol van de gemeenteraad heeft daar nu verandering in gebracht. En de PVV ziet het wel zitten om in al. Almere de eerste burger te leveren. Maar heb je eigenlijk wel een kans op de baan van burgemeester... als je geen lid bent van CDA, VVD, Partij van de Arbeid of D66? Daarvoor praat ik met Jan Dirk Pruim, raadsgrifier in Almere... auteur van Hoe en Wat voor het Raadslid. En hij weet ook heel veel over burgemeestersbenoemingen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Wat, wat uh, is de functie van een givier, van u dus, bij een, een burgemeestersbenoeming? Uh, de griffier is de, de, de, de secretaris van de Vertrouwenscommissie... In de raad wordt een vertrouwenscommissie gevormd. Bestaan uit een aantal raadsleden. En die spreken met de kandidaat burgemeesters. En de griffier is daar zeg maar de, de penvoerder van. Ja, en is het inderdaad waar dat het heel lastig wordt als je niet van een van die grotere partijen lid bent? Hoewel D66 niet eens groter is dan de SP ja. bijvoorbeeld, maar die wilde er niet mee doen. Maar moet je, moet je een van die partijen hebben om, om echt veel kans te maken? Nou, is wel heel belangrijk. Ja. Ik zeg wel eens uh, gekscherend van uh, burgemeester-wethouder. Is eigenlijk nog de enige functie die je zonder diploma kunt worden. Want iedereen kan burgemeester en wethouder worden. Maar het diploma is in feite. Het lidmaatschap van een politieke partij. Er zijn maar twee, drie, vier burgemeesters in Nederland... Uh, die geen lid zijn van een politieke partij. Ja. Maar dan is het bijvoorbeeld ook GroenLinks heel uh, weinig vertegenwoordigd. Ja, Relatief. Ja, Hoe ik, komt dat dan? Ik denk dat dat komt dat uh, GroenLinks vaak niet... Uh, zeg maar, de, bij de grotere fracties behoort in, uh, in gemeenteraden. En je ziet toch dat uh, burgemeestersbenoeming... vaak bij de grotere fracties uh, wel uitkomen. Ja. Er de, de bestaat bij heel veel mensen een beeld van... dat wordt onderling een beetje... Uh, ...verdeelt al die baantjes als je Kamerlid bent geweest... ...dan krijg je een burgemeesterschap, nou je kent het allemaal wel. Is dat nog steeds zo? Nou, niet, nou uh, ik kan me dat beeld wel voorstellen... ...want het komt natuurlijk vanuit het verleden... ...waarbij uh, inderdaad commissarissen van de Koningin... dat praat ik over twintig jaar geleden trouwens... Hoor, die, uh, ...die schoven wel met burgemeesters naar burgemeestersposten. Tegenwoordig is het echt solliciteren... Uh, ...en de Vertrouwenscommissie uh, bepaalt het uh, advies... En, ja. ...en de Raad besluit dan uh, daarover. Dus het wordt nu wel eerlijker gespeeld? Ja. En de minister neemt de laatste jaren altijd de aanbevelingen vanuit de gemeenteraad over. Dus het is niet zo dat zeg maar, een minister nog even een heel ander andere kandidaat opeens naar voren schuift. Ja, en hoe zijn de kansen voor de SP, denkt u? Want die willen nu gaan meedingen. Maken ze een goede kans. Die hebben in ieder geval altijd veel contact in de basis. Hè? Dat wel, ja. Maar ja, we kennen niet het instituut van gekozen burgemeester. Het is nog steeds de benoemde burgemeester. Nee, maar daar waren ze ook juist tegen. Ja, nou, ik, de, ik denk eigenlijk dat ze meer tegen uh, het systeem van benoemde burgemeesters uh, zijn. Want gekozen zou wel meer in, in het uh, zeg maar, profiel uh, passen. Uh, of ze daar veel kans maken. Ja, met name in de plaatsen waar ze ruim vertegenwoordigd zijn. Daar maken ze volgens mij uh, meer kans. Ja. In Os bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. ja. Wordt er nou nog in de gaten gehouden hoe die verdeling is? Want het CDA uh, wordt steeds kleiner. Bij iedere verkiezing kun je zeggen de laatste tijd worden ze kleiner. Maar het aantal burgemeesters is nog behoorlijk hoog. Ja. Hoe snel duurt dat nou voordat dat in evenwicht is? Met de aanhang? Nou ja, dat, uh, dat hangt ook van de gemeenteraden af. Maar natuurlijk is er zeg maar uh, wel iets wat, uh, zich, uh, wat achter de deuren uh, schermen afspeelt. Uh, want bijvoorbeeld maar, partij... maar daar bent u bij, hè? Ja, dat schrijft u zelfs op? Ja, dat wel. Maar goed, elke, elke fractie in de Kamer kent ook eigenlijk wel een lobbyist... Uh, dus dat zijn Kamerleden die met de commissaris van de koning inspreken En die ook best wel eens een keer met een vertrouwenscommissie uh, en de voorzitter contact opnemen. Ja. Dus er wordt wel gelobbyd om zeg maar, burgemeesters van hun signatuur op een bepaalde post uh, maar het, te krijgen. het CDA heeft in het verleden dus altijd hele goede lobbyisten gehad? Heeft goede lobbyisten gehad. En het CDA is natuurlijk een partij geweest die in heel veel uh, raden uh, groot of middelgroot was. En dat ja. is wel een voordeel. Ja. Komen er nu ook steeds meer burgemeesters zonder een politieke partij, denkt u? Dat zou je eigenlijk wel verwachten, dan wel vanuit de plaatselijke groeperingen. omdat uh, plaatselijke partijen op lokaal niveau toch uh, zo'n 40% uh, uitmaken. Ja. Maar dat blijkt toch nog wel heel moeilijk te zijn. Maar, maar ook zonder partij zelfs. Want ik heb nu uh, een partijloos burger uh, uh, aan de telefoon. Uh, en dat is Reg van Lo, sinds 2006 burgemeester van Vaals. Hij uh, heeft geen enkele binding met een politieke partij. Uh, dag meneer van Lo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb gesolliciteerd en uh, ik heb uh, de Raad, of beter gezegd uh, de Vertrouwenscommissie en daarmee natuurlijk ook de commissaris, een beetje geprikkeld juist met het uh, gegeven dat ik uh, onafhankelijk ben. En waar, dus, ben, waar bent u gaan lobbyen? Ik ben ergens gaan lobbyen, ik heb gewoon een brief geschreven. Makkelijk is dat eigenlijk. Zo klinkt het alsof het voor iedereen te doen is. Het, het, het is wel te doen, maar je bent natuurlijk toch wel een beetje afhankelijk van de voordracht die vanuit de commissaris van de koningin gedaan wordt. Naar aanleiding van de sollicitaties die binnenkomen richting, richting vertrouwenscommissie. En ja, gelukkig heeft de commissaris van de koningin in Limburg de moed gehad om mij voor te dragen. Ja, Merkt u daar nou veel van dat u geen lid bent van de partij? Zitten daar veel nadelen aan voor u? Nou, er zitten, er zitten uh, voor- en nadelen aan. Kijk, soms denk ik wel eens een beetje van... nou, een, een netwerk via een partijlijn, dat, dat zou handig kunnen zijn. Maar dat kan ook weer tegen je werken als die partij... Uh, dan uh, bij wijze van spreken niet, geen deel uitmaakt van het bestuur in een provincie... of een landelijk bestuur. Dan is het maar weer de vraag hoe dat gewaardeerd wordt... als er dan vanuit een oppositie met een... Uh, of, of als lid van een oppositiepartij met vragen komt. Ik coquetteer een beetje met het feit dat ik... Uh, dat ik onafhankelijk ben en uh, ja, doe in dat opzicht dan ook uh, een beroep... op uh, zeg maar de verschillende partijen om mij uh, te ondersteunen... in uh, trajecten die ik uh, bijvoorbeeld uh, op provinciaal niveau uh, aandraag of uh, waar dan ook. En, en landelijk niveau, bereikt u dat ook nog als partijloos burgemeester? Uh, ja, dat, uh, ik heb uh, wel uh, vanuit diverse maatschappelijke functies... Uh, hier in de provincie een goed netwerk opgebouwd. En dat, uh, dat netwerk dat, dat gaat ook uh, zeg maar, uh, verder dan de provincie... En... En uh, ik kan uh, via dat Limburgse netwerk ook wel de, de landelijke partijen bereiken. Dat is op zich niet zo'n probleem. Vindt u dat er meer mensen als u zouden moeten komen als burgemeester? Of, of misschien burgemeesters van kleinere partijen die nu een beetje achterblijven? Nou, ik zou dat zeer toejuichen. Omdat ik denk dat uh, bijvoorbeeld hier in Vaals, waar de politieke, de politieke constellatie. Uh, die liet zien dat er wat uh, sprake was van een, een zekere spanning uh, binnen die, uh, die politieke omgeving. En uh, ja goed, uh, je kunt dan toch uh, wat nadrukkelijker boven die partijen gaan staan. maar had je behoefte aan een verbinder. En door die onafhankelijkheid die je dus hebt uh, en de vrijheid die daaraan gekoppeld is... heb je denk ik wel wat meer uh, speelruimte. Ik dank u wel meneer Van Loof, burgemeester aan. van Loof van Vaals. Jan Dirk Pruim um, uit Almere, raadsgivier. Hoe, hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen dat die andere partijen ook wat meer burgemeesters gaan leveren? Nou ja, in ieder geval uh, mensen laten solliciteren met die uh, partijachtergrond. Dan wel partijloos. Dat helpt enorm. En de commissarissen, daar komen de brieven uh, terecht. En die hebben tegenwoordig wel de lijn om alle brieven uh, open te tonen aan uh, zeg maar de Vertrouwenscommissie. Dus de Vertrouwenscommissie heeft daarmee ook de kans om die kandidaten uh, alsnog... Die krijgt alle brieven te zien? Ja. Dus ook kunnen als hij ze, ze, ze niet brieven Ja, ze kunnen alle brieven zien, ja. ja. ja. ja. En, en hoe lang denkt u dat het duurt voordat het CDA wat minder burgemeesters krijgt... en GroenLinks bijvoorbeeld wat meer? Of de PVV in Almere, uw dat? Nou ja, in Almere moet eerst nog een factuur ontstaan. Dat lijkt me niet ja, direct te de de reden, maar uh, dat is even een even zijspoor. Lijkt het u ja. leuk? Burgemeester? Een PVV-burgemeester? Nou, leuk is het niet goed, goede woord. Goed. Nou ja, ik, uh, ik denk dat er ook hele goede burgemeesters te leveren zijn door de PVV. Mm. Het is een politieke partij. Als, uh, niet als iedereen anders denkt, denkt iedereen. Maar volgens mij is het uh, een van de politieke partijen. Dus die heeft ook het recht om uh, burgemeesters te leveren. <hijen> Heel diplomateriaal. Ja, dat is een antwoord. mooi tactisch antwoord, Heel volgens mij. Goed ja. Uh, ja. Maar, en, en verder zegt u gewoon: al die uh, mensen moeten gaan solliciteren. En ook uh, burgemeesters van kleinere partijen krijgen dan meer kans. Ja, zonder meer. Ik dank u wel, Jan-Dirk Pruim. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met Pia Dowers. En dit is de eerste week van het toneelstuk Masterclass... waar ik uh, Maria Kalla speel. En een hele spannende week dus. The day after, the night before. Zo voelde het gisteravond voor Pia Douwens. De première van het stuk Masterclass is alweer uh, achter de rug. En dan wordt ze verwacht bij het radioprogramma Kunststof. Hallo. hallo. Hi. Hoi, Pia. Ik ben Jelien, hallo. Ja, is Doenya, mijn dochter. Dunja. Doenya, wat een mooie naam. He. God, zie dit. Hoi, Hoi, Hoi Pia. Zo techniek. Hoi. Hallo. Hoi, huh? heeft je ook gezien. Wanneer dan? Gisteren? Okay. Theater. Ja, waar zijn we geweest? Weet je het nog? Um, um, gisteren? Maria Callas. Oh, ben jij gisteren naar <laughs> Maria Callas geweest? Nee, niet gisteren. Nee, maar van de week. Wat leuk. En waar was het? Dat kleine theatertje. En hoe vond je het? Doe je Heel leuk. Ik heb echt zoveel sms gehad. Ik, heb, uh, ik ben echt verbijsterd over de reacties. Ik kan er, ik kan, ja, ik kan er gewoon niet bij. Vind ik echt vind ik zo fijn, een keer. Nee, maar ik ben in ik ben feite altijd wel gewend... dat op een première of mensen niet naar je toe komen... Nou dan weet je al dat het niet goed was. Eh, want dan denken mensen, nou, laten we maar niet naartoe gaan... anders moeten we zeggen dat het niet goed was. en Dat willen we niet. Of je spreekt bijna de helft niet. Of uh, mensen hebben toch, ja, moeten toch altijd wel weer hun mening kwijt. Of het is toch niet helemaal wat ze vinden. Ja, nou, men heeft altijd wel uh, wat kritiek op mij. Ja, ja absoluut. Ik ben ook geen première mens. Ik ben een dieseltje. Ik start langzaam. En gisteravond was ik helemaal verbijsterd. Dat ik, ik, ik was voorbereid. Ik dacht, nou ja, nou komt het. En ik, iedereen stond in de rij. Iedereen stond echt in de rij te wachten. om mij te vertellen dat ze ademloos en verbijsterd waren. Nou ja, dat, dat is wel. Ik heb geloof ik al honderd keer op die avond gezegd. Echt waar? Echt? Oh, is dat zo? Wauw. Ik, ik, ja, het, het, is, het is gewoon... En ik probeer het ook te nemen. He. Want ik, ik ben dan ook geneigd van... Ja, het zal wel niet... Zo. Nee, niet doen, dacht ik. Nou mag je een keer... Nou is het een keertje helemaal zo. dan moet je Neem het hele compliment van iedereen. Neem het maar gewoon. En blijkbaar vond iedereen het ook prachtig. En dat mag ook. Je hebt er hard voor gewerkt o, o, o, o, o, <laughs> Wat ontzettend knap, man. Dat je daar doorheen bent gezeten. Dat was een beste pittig stuk, hè? Ja. Dat ja. ja. ja, vind ik echt knap van je. Mm. Wauw. Een echte kunstliefde hebben ze oh, haar leeftijd nu al. Ja, je mag de studio in. Ja, goedenavond natuurlijk, goedenavond. Vanaf heden, Masterclass, het beroemde toneelstuk van... Therese. Maar mensen houden van hokjes vaak. Uh, en voelen ook van, uh, zij doet dit en zij doet dat. En als je dan iets anders doet, dan oeh. Dus daarom vond ik het spannend om dit, hè, want dan krijg je natuurlijk even over je heen van ja, moet ze nou opeens uh, toneel. Uh, terwijl ik natuurlijk altijd toneel speel in mijn musicals. Wij spelen toneel. Alleen er wordt anders naar gekeken. En ik heb ook al wat eerder toneelstukken gedaan, maar toen vond ik mezelf nog niet zo uh, up-to-standard. Hier is Pia Dauwes. Uw presentator is Jelly Brouwer. Een heel gelukkige Pia Douwe zit hier tegenover ja. me. Want het ging heel goed gisteren ja. was de premier. Maar ja, ik begeef me dus op spannend terrein. Omdat je uit het hokje stapt weer voor de zoveelste keer. En ik ben iemand die altijd uit een hokje stapt. En dat... dat, dat, dat ja. Dat verschrikt mensen soms ook, merk ik. Uh, ik heb ook een, in een graansiedel van, graansie van Almere... heb ik een toneelstuk staan spelen van 100 man in, in de winter. Min 5. Zonder verwarming. En waar geen PR en geen geld in zat. Maar... Dat doe ik ook gewoon. Uh, ik heb in een travestie show gewerkt vroeger. Als danseres. Uh, ik, uh, ik doe tv-show Zorro opeens. Weet je wel? Ik doe coachen. Uh, ik zing. Ik heb een klassieke cd opgenomen. Ik sta dan opeens een, een, hele, een concert te doen met, met andere mensen. Uh, ja. Ik probeer altijd mezelf te vernieuwen. Ja. Maar dit is wel een van de grootste stappen die ik gemaakt heb. Ja. Vier genoeg. Leuk. heb <laughs> Leuk. Tot hè? Een handtekening. Oh, kijk nou. Doenja was het, toch? Ja. En dan is het D-U-N-G-I-A? Nee. D-U-N-J-A. Ja. Nou, wow, alsjeblieft. Ja. Het radiodagboek van Pia Douw is gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncrv.nl slash radiodagboek. We zijn toe aan de hoofdpunten van het nieuws, gepresenteerd door Dirk de Hark. Radio 1.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 Arabische ministers van Buitenlandse Zaken roepen het regime in Libië op... om een eind te maken aan het geweld. Ze vinden dat er moedige stappen moeten worden gezet om het geweld te laten eindigen. De Arabische ministers stellen ook dat de grondrechten van de Libiërs... moeten worden gerespecteerd, zeiden ze op een bijeenkomst in Cairo. En voor de kust van Noord-Frankrijk worden drie Nederlandse vissers vermist. Hun schip sloeg gisteravond om ter hoogte van Duinkerken. De drie mannen komen uit arnhem en voeren op een garnalenkotter onder Belgische vlag. De kustwacht zoekt met schepen, helikopters en duikers naar de bemanning... Ook visserschepen die in de buurt zijn zoeken mee. En dat waren de hoofdpunten. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staat nog video op de A67 van Vendo naar Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en de afrit Zomeren, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Klaas Drupsteen. Goedemiddag, mag u voor de derde keer welkom heten, dit keer bij Stand.nl. De provincie en de provinciale lijsttrekkers, daar gaat het vandaag om... zegt CDA-minister Piet Hein Donner. En ik moet zeggen... Van al die partijen, als je je kiezers in de provincies niks meer te bieden hebt... dan dat je tegen het kabinet in Den Haag bent, dan heb je weinig te bieden. Toch hebben al die andere partijen wel het gezicht van hun partij naar voren geschoven. Hebben die het ja, dan allemaal is, mis? Dat moet ik zeggen, dat is een uh, bewijs van armoe. Uh, als je je kiezers niks meer te bieden hebt dan de landelijke thema's... Is het inderdaad te betreuren dat bij deze provinciale verkiezingen alle ogen gericht zijn op Den Haag? Of is dat niet meer dan logisch, omdat de uitslag grote gevolgen kan hebben voor dit kabinet? Ik praat hierover met André Rauwvoet, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Welkom meneer Rauwvoet. Goedemiddag. Ik leg u eerst drie keuzes voor. U mag alleen ja of nee zeggen. Oh help. Ja, dat is altijd lastig. Voor sommige mensen in ieder geval. Ik uh, weet heel goed welke thema's in mijn, prov mijn provincie spelen. Ja of nee? Ja. Ik voel me meer Utrechter dan Nederlander. Nee. Wilders is de terechte winnaar van de Campagne Award. Nou, nee. Nee? Nee. Nou, dat weet ik waarom niet. <laughs> nou, ik was niet onder de indruk van, van die campagne. Iedereen heeft natuurlijk het meeste van zijn eigen campagne misschien wel gezien... en de confrontaties uh, gaan er geslagen. Maar uh, ik heb Wilders uh, inderdaad vooral uh, alleen over het voorbestaan van het kabinet uh, gehoord. En uh, wat ik ervan gezien heb... Dus uh, ik, vond, ik was nou niet uh, heel erg uh, enthousiast over. Ja, heeft u toch wat meer mogen zeggen dan ja of nee? Kijk Wij gaan uh, in stand.nl praten naar aanleiding van de stelling... Uh, het is een slechte zaak dat de landelijke politiek deze verkiezingen domineert. Als u als luisteraar het daarmee eens of oneens bent... dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus eens of oneens sms'en naar 7070 kost wel 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. 0800 1101 en u kunt stemmen via de website www.stand.nl. En voor twitteraars @stand_nl. Nog even die stelling, het is een slechte zaak dat de landelijke politiek deze verkiezingen domineert. Meneer Rouwvoet, eens of oneens? Nee, ik ben, er, ik ben het er niet mee eens. Ik begrijp wel het gevoel, maar ik ben het er niet mee eens. Uh, en dat zit, heeft ook een beetje te maken met het systeem. Hè? Omdat het niet alleen om de provinciale staten gaat, maar nee. ook om de Eerste Kamer. Maar nu lijkt het helemaal niet om de Provinciale Staten te gaan. Nou, dat is een beetje waar je, waar je naar kijkt. Hè? Ik bedoel, als je alleen de tv-debatten uh, volgt, waar ook de landelijke kopstukken te zien zijn... dan snap ik dat gevoelen wel. Zodat, hey, dan gaat het er één keer over het kabinet. Er ja. uh, is natuurlijk ook stevig aan bijgedragen door uh, premier Rutte en anderen... die zeggen van ja, dit kabinet moet een meerderheid halen. Daar gaat het 2 maart over. Ja. Uh, dus de, de coalitiepartijen, inclusief de partij van de heer Donner... die ik overigens driftig heb zien volderen de afgelopen week... iedere keer in het journaal. Maar wel voor de provincies, hè? Nou nee, nee vooral, voor, vooral voor het CDA. Hm. Uh, nee, dus als landelijke kopstuk heeft, uh, hebben alle partijen natuurlijk aan meegedaan. Dat is ook heel goed, Er is, is niks mis mee. Ook niet van de heer Donner. Okay, want het is altijd zo geweest. Dat landelijke, bekende gezichten de lokale en de provinciale kandidaten ondersteunen. Ook om te laten zien, we zijn uiteindelijk één partij, één club, één soort geluid. Maar wel naar de verschillende, uh, verschillende niveaus. En nu gaat het om de provincies. Maar ik moet u zeggen, ik ben, uh, ben nou een, een drie weken geloof ik op pad... Met, uh, met de provinciale lijsttrekkers. En de ene keer sta je met Herman Vreugdehel in Brabant... en dan gaat het over Brabantse thema's. Ja. En dan komen er ook vragen over landelijke thema's. Die beantwoord ik dan. Ja. Maar de kiezers... Ik kan natuurlijk alleen voor mijn eigen campagne van de ChristenUnie spreken. De kiezers hebben heel goed uh, te horen gekregen de afgelopen weken... wat de provinciale kandidaten van de ChristenUnie willen... voor de provincie waarin die mensen leven. Maar, maar, maar is het nou zo dat omdat u meegaat en mensen naartoe komen... zou meneer Vreugdeel ook wel in zijn eentje redden? Nou, mijn Vreugdeel kan het heel uitstekend in zijn eentje. Maar het is goed gebruikt om samen op te trekken, ook omdat je weet... Uh, niet alleen omdat het geagendeerd is door, door Rutte en uh, de mensen uit de coalitie... maar omdat je weet dat mensen ook graag willen weten... ja, maar wat betekent dat dan nou straks voor de Eerste Kamer? Uh, wat betekent dat voor het beleid? Nou, dat verhaal moet je kunnen vertellen. En dus ook bij lokale verkiezingen is het heel gebruikelijk om elkaar daarbij te ondersteunen. Ik stel ja. wel altijd als voorwaarde dat de provinciale lijsttrekker... of bij gemeenteraadsverkiezingen de lokale lijsttrekker... dat die het primaat krijgt, dat die het eerste spreekt... die het langste woord voert en dergelijke. Maar we ondersteunen elkaar natuurlijk wel. Ja, nou zei u net, de coalitie, bijvoorbeeld Mark Rutte heeft de hele tijd gehamerd op dat kabinet. En ja. dat het belangrijk is dat de, dat de coalitie ook een meerderheid, een, een, samen met gedoogpartner partner PVV, een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Ja. Dat heeft de, de, de oppositie natuurlijk net zo hard geroepen. Nou, nee, het was meer de reactie hè, natuurlijk. Uh, ik bedoel, ja, Geert denk u echt? Ja, Geert Wilders heeft het nodig over geroepen. Mark Rutte de ja, ja, Bel Belgische toestand, ja, ja, nou, maar het, het is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Uh, omdat uh, er zijn, uh, de, de Eerste Kamer, die uh, eind mei gekozen wordt door de nieuwe statenleden, die heeft natuurlijk ook een belangrijke positie in ons bestel. En dat betekent dat wetgeving, ook uh, wetgeving die rammelt. en die dankzij de afspraken met de PVV in de Tweede Kamer er wel doorkomt. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, er ligt een, een wetsvoorstel over de uh, voorstellen voor een lang studeringsmaatregel. Dus ja. de, de, voor de studenten die langer studeren dan. Uh, een boete. Nou, die krijgen een boete van, van 3000 euro. Daarvan heeft de Raad van State gezegd dat het wetsvoorstel rammelt. Dat deugt niet, van alle kanten. Nou, ja, ik geef op een briefje zo'n wetsvoorstel. Ook al rammelt het wetstechnisch en, en omdat het in feite terugwerkende kracht heeft. Dat mag nooit bij wetgeving. In de Tweede Kamer komt het erdoor. Want het staat in het coalitieakkoord, in het regeerakkoord. Ja. Nou, dan is de Eerste Kamer er ook nog om te kijken. ja Maar deugt die wetgeving nou wel? Dat is niet alleen een politiek oordeel. Ook dat zijn natuurlijk politici... Ja, dat is een politiek orgaan. Maar die kijken ook naar de kwaliteit van de wetgeving. Nou, Ik geef op een briefje dat die net zo kritisch zullen zijn. Ja. En hopelijk ook dus de regeringsvraag. Nou, Stel trekt u het, nou, van van de u het zelf, zelf ook weer naar de landelijke politiek. Zou we met, met net zoveel vuur een bepaald punt uit de provinciale politiek... voor het, het overdaglicht kunnen... Nou, dat, dat kan ik wel. Daar ben ik, daar ben ik overigens niet voor ingehuurd. Daar zijn dus nee. de provinciale lijsttrekken bij uitstek voor. Maar ik geef u een voorbeeld. Ik was in, uh, ik was in Zeeland. En daar hebben we met, uh, met de, de lijsttrekker Arjen Beekman daar, hebben we opgetreden. En dan komen er heel veel vragen over... ja komt er nou een nieuwe kerncentrale? Schakelen we over kernenergie? Komt er dan een nieuwe kerncentrale? Moet die dan in Borselen komen of niet? Nou, dat willen mensen weten. En dan komt er vanuit de provinciale politiek de provinciale invalshoek... En ik geef ter ondersteuning aan hoe ja. wij landelijk aankijken tegen kerncentrales. Nu, nu het zo op het land en uh, op de Eerste Kamer gefocust is... wat betekent dat eigenlijk voor de ChristenUnie? Want u doet daar minder in mee, lijkt het wel. Landelijk, maar minder in mee. Ja. Nou, dan heeft u een paar jaartjes niet goed opgelet. Nee, nu, maar nee, met deze verkiezingen... hoef nee, ik alleen nee, maar de afgelopen maanden goed op te letten. Nee, maar het gaat natuurlijk vaak wel over... over Partij van de Arbeid eh, en VVD, CDA en PVV. Ja, nee, dat klopt. Ik, ik ga natuurlijk niet over het uitnodigingenbeleid... van de publieke omroep bij allerlei debatten. Maar gisteravond waren we er wel weer bij het, bij het debat... omdat toen ja. de, de fractievoorzitter uit de Tweede Kamer waren uitgenodigd. Uh, dus uh, ik, ik heb mij vooral gericht op de provinciale campagne. Ik ben uh, met allerlei lijsttrekkers uh, mee geweest. En daarnaast hebben we natuurlijk gewoon ons werk in de Tweede Kamer... waar eigenlijk onderwerpen aan de orde komen... die vanzelf ook in de Eerste Kamer komen. Ik noem het passend onderwijs, ook zo'n thema. Nou, zijn we behoorlijk in beeld geweest. Ja, maar die, en voor die thema's de, laat ik even, even ja, daarnaast ben ik dus echt de provincie ingegaan. En uh, ja. uh, daar zijn we dus zeer zichtbaar geweest... om die provinciale kandidaten te ondersteunen... in hun boodschap aan de kiezers van... als u ons sterke positie geeft in, uh, in de provinciale staten... Ja. dan heeft dat twee ja. effecten. Wat dat betreft bent u vol, vol goede moed. Ga ik, dat laat ik even liggen, want die effecten... dat geloof ik uh, wel. Ik, ik kom een vraag te beantwoorden. Ja, nee, maar die is wel, dat is wel duidelijk. Oké. Oh, ik gaat er okay. weer een puntje bij halen. Maar even, uh, denkt, u, denkt u dat... Uh, de coalitie vandaag een meerderheid gaat halen om toch eventjes een klein beetje vooruit te blikken. Ja, ik, ik heb niet anders dan u ook een, een andere, de, de peilingen. Peilingen zijn zeker, als het gaat om de Eerste Kamer, natuurlijk erg, erg dubieus. Ik bedoel, de statenleden kiezen eind mei de Eerste Kamer. De peilingen geven aan dat het uh, heel krap zal worden, of net niet. Gisteravond had de coalitie had, uh, 34 zetels. Nou, Dan is natuurlijk de positie van een, een, een grotere ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer ook erg interessant. Maar de peilingen zweven zo'n beetje tussen de 34 en de 37, als ik het goed heb deze laatste dagen. Ik zeg er wel bij dat is zeker omdat het getrapte verkiezingen zijn... nog, nog meer met slagen om de arm dan normaal al bij pijlingen. Ja. Uh, vanavond weten we iets meer, maar ook niet alles. Nee. Ik ga eens even naar de ons forum kijken. Daar schrijft iemand waarom is het een slechte zaak... dat de landelijke politiek de verkiezingen domineert. Het gaat toch indirect om landelijke thema's. Hiermee is wel direct aangetoond dat Nederland eigenlijk te klein is... voor zoveel bestuurslagen. Uh, de provincie leeft niet meer zo bij de mensen... omdat de wereld steeds kleiner wordt. Weg dus met deze overbodige bureaucratie zegt deze manier of mevrouw. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben het daar niet mee eens. Uh, ik denk dat wij in Nederland, um, uh, ook gelet op de schaal... Uh, dat wij een krachtig middenbestuur nodig hebben. En ook diegenen die uh, voor afschaffing van de provincies zijn... de PVV is daarvoor en D66. Uh, ook partijen die nu heel driftig campagne voeren voor de staten. Maar eigenlijk de staten en soms ook de Eerste Kamer willen afschaffen. Ja. Um, uh, ja dan komt er al gauw een alternatief. Dan krijgen we landsdelen of regio's. Hè. We zoeken toch altijd nog maar iets van een, een tussenlaag tussen het Rijk wat voor het hele landen dingen organiseert... en de gemeente die heel dicht bij de burger staat... en de directe omgeving uh, aangaat. Dus u zegt, hou die provincies nou maar gewoon? Ja, ik bedoel, ik ik je mag altijd kijken naar schaal... en als er, als er neigingen zijn om daar nog eens goed aan te rijden, dat mag wel, maar ik, ik, ik geloof niet dat we nou... heel veel hel moeten verwachten van afschaffing van provincie... of het heel krampachtig samenvoegen van provincies. Volgens mij marcheert het goed. Voorwaarden vind ik wel dat de provincie blijft beschikken... over een eigen helder afgebakend takenpakket... en zich daarmee goed in de, in, in de markt kunnen zetten. Ja. Wat verwacht u eigenlijk van de opkomst vandaag? Want die wordt misschien wel wat hoger juist omdat het zo op de landelijke politiek gefocust is. Nou, dat zou om allerlei redenen heel erg goed zijn. Uh, kijk, juist deze dagen houdt het mijn niveau ook heel erg bezig als ik de beelden uit de Arabische wereld zie. Dan gaan mensen de straten op, mensen vechten en strijden om, om te mogen stemmen. Ja. En dan, dan, dan voelt dat ook wel wrang aan als we hier prognoses zien van nou ja, misschien komt de helft op. De mensen daar zouden het niet begrijpen. We hebben een enorme kans om uh, een stem te hebben... in het bestuur van je eigen provincie. En daarachter ook nog een keer van de Eerste Kamer. Dan gaat het over die landelijke uh, ja. uh, zaken. Ja, uh, het is niet alleen een democratisch recht. Het is ook een democratisch voorrecht. En uh, Je zou bijna zeggen, het is ook een democratische plicht om te gaan stemmen. Dus mijn eerste oproep is altijd aan de mensen... ga alsjeblieft stemmen. Ja, Dus als dat het gevolg is van die focus op de landelijke politiek... is dat in ieder geval een gunstige uh, bijkomstigheid. Nog heel even naar uw provincie. U woont in de provincie Utrecht... Wat zijn nou het belangrijkste punt? Nou, je, je ziet in alle provincies, ook in, uh, in Utrecht zie je een uh, focus op de discussie over van wat, wat doen we gemeentelijk en wat doen we uh, provinciaal. Hè. een heel belangrijk thema waar ik zelf bij betrokken ben geweest als minister, is de, de jeugdzorg. Alle provincies en ook in Utrecht zie ik dat heel actief. We zijn bezig met hoe kunnen we nou op een verantwoorde manier die taak afstoten naar de gemeente. Dat gaat wel gebeuren. Uh, de ChristenUnie heeft bijvoorbeeld in de provincie Utrecht een, een wethouder die ook heel actief is met de jeugdzorg. Uh, dat hebben we daar de verantwoordelijk van, een uh, gedeputeerde die daar de jeugdzorg in de portefeuille heeft. Dat is een belangrijk proces wat ik ook in de uh, provincie Utrecht tegenkom. En daarnaast, ja, ik woon zelf uh, in, het, in, in, uh, in het randje van het Groene Hart, in de parel van het Groene Hart uh, in de provincie Utrecht in Woerden. Dat is natuurlijk ook iets, hè, het landelijk gebied en het thema's van natuur uh, en ruimte. Dat is ook in Utrecht een belangrijk thema. Ja, goed. Ik ga eens even beluisteren wat onze luisteraars ervan vinden. Luister met meneer Rauwvoet, dan praten wij daar straks nog even over door. Maar eerst dus het woord aan de luisteraars en die praten over de stelling. Het is een slechte zaak dat de landelijke politiek deze verkiezingen domineert. Ik wil even nog op een knopje kijken om te kijken hoeveel mensen er gestemd hebben al. Dat zijn er 1270. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zegt u nou? Ik denk dat het voor, dit, voor deze situatie uitstekend is dat het uh, helemaal overvleugeld is door de landelijke politiek. Waarom of denkt u dat? Het zou nou best wel eens kunnen, uh, zo zou kunnen zijn. Want bijvoorbeeld afgelopen zaterdag was meneer is toch niet de eerste, de beste. Vanmorgen was het uh, Frans Wijslas. Die zei, ja, maar er is helemaal niks aan de hand als we dit, uh, als we dit uh, gaan verliezen. Als we uh, de meerderheid gaan verliezen. En dan zou het al met al uiteindelijk toch een betere afspiegeling zijn van de verkiezingen van vorig jaar. Dus u zegt, het is prima zo? Dit is prima, want nou kunnen we uiteindelijk... Kan de, de regeringspartijen die kunnen nou met goed verzoen van de PVV af. Ik dank Dat... u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben eens en oneens met de stelling. Oeh, dat is ingewikkeld. Vertel. Ja, dat zal ik uitleggen. Uh, oneens, omdat een, uh, het niet zo moet zijn... de landelijke politiek uh, en de gemeenteraadsverkiezingen... en de staatsverkiezingen over uh, Maar eens, het is gelukkig dat het gebeurt... dan stel ik daarvoor voor dat men beter alle verkiezingen... gemeenteraads, uh, staatsverkiezingen en uh, een Tweede Kamerverkiezingen... op één dag stelt. En dan kan men... Zich botvieren, zowel landelijke politie als gemeentelijke verkiezingen. Want ook bij de gemeentelijke verkiezingen komen de landelijke politie aan de orde. Hoe je ja. draait of keert. En van de andere kant roep ik iedereen op om te stemmen. Want ik weet wat betekent niet te kunnen stemmen. Het is eigenlijk een stemplicht. In Suriname heb ik in de jaren tachtig meegemaakt dat het moorddadige regime van Bouwse ons tien jaar stemming heeft onthouden. Ja, ik begrijp het. Dank u wel. Stamtut.nl, goedemiddag. Goedemiddag oneens met de stelling om de bekende redenen. De Provinciale Staten kiezen op 23 mei de Eerste Kamer. Ja. Dus er zit per definitie een landelijke dimensie aan verkiezingen voor de provincie. Ja. En ook twee nu in 2011 kunnen de verkiezingen voor de Provinciale Staten... ...mooi gelden als referendum voor het kabinetsbeleid. Iets waar zowel de media aan meelen als de politieke partijen. Ja. Met uitzondering van het CDA. Maar het derde punt wil ik even speciaal vermelden, want dat heb ik tot nu toe niet gehoord. Ik vrees dat als de Provinciale Staten verkiezingen op zichzelf zouden staan dat je alleen voor de provincie kiest, zonder dat je dus de eerste kamer bent. Ja, betrekt, snap ik. Dan komt er waarschijnlijk niemand voor die verkiezingen opdagen. daar ja, hebben we het wel dat... even over gehad, hè, net. De, de, de, Ja, goed, het is wel heel erg, want bijna niemand kent onze eigen gedeputeerde staten. Dus ik denk dat de provinciale staten op zich, dat zal waarschijnlijk maar 20% komen opdagen. Dus ja, dan maar op deze manier. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, mevrouw. Ja, met mevrouw Neervoort Oegstreest. Uh, ik wil beginnen met een heel ander antwoord. Oh. Men moet op school de staatsinrichting eens een keer verplicht gaan stellen. Maar wilt u, Want, u toch even bij deze stelling blijven? Ja, Want we maar er zaten had, maar vier mensen in de klas met interesse. Dus ze weten helemaal niet wat staatsinrichting is. Ja, en dan nu even naar de stelling. Het is een slechte zaak dat de landelijke politiek deze verkiezingen domineert. Nou, dan moet je beginnen met, met het goed uh, uit te leggen. Dan, maar, uh, maar is het een slechte zaak of niet? Uh, ja. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Meneer of mevrouw in de auto. Hallo. Hallo. Het is goed dat u op de weg let, maar nu ook heel even op ons. Wat vindt u van de stelling, het is een slechte zaak dat ja, de landelijke politiek deze verkiezingen de... domineert? Goeiedag, met uh, kort spreekt u. Hallo. Ik, ik heb gisteren even gekeken naar het verkiezingsdebat. Ik had meer een idee dat er verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Um, dat, uh, dat gaat van dat de oppositie met uh, de oud-lijsttrekkers van de vorige verkiezingen aanwezig waren. Ja. En de, de de de coalitie, PVV, eh, VVD en CDA, met de leiders waren. En ja. dat is juist degene waar wij vandaag voor de voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer en voor de Provinciale Staten moeten ja. gaan kiezen. Maar, voor... maar nou heeft u nog geen antwoord gegeven op de stelling. Of geen, geen mening gegeven uh, over de stelling. Ik, ik vind, mijn mening is namelijk dat, uh, dat, dat men uh, dat de boven combineert. En ik eens ben met de stelling. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met jullie Ik ben eigenlijk. Uh, een beetje verwaard. Ik zou het mooiste vinden als we ook voor de Eerste Kamerleden kunnen kiezen. Ja, en die dan misschien met Europese verkiezingen gekoppeld of andere dingen. Maar zorgen dat je uh, niet het landelijke politiek altijd andere verkiezingen had overvleugen. Want wij wonen hier in Gelderland, maar dan wordt het dus landelijke politiek wordt dan belangrijker als politiek met richting Duitsland of België. En zou u gaan stemmen als het alleen om de provincie zou gaan? Nee, ik zou niet meer stemmen als het de provincie gaat want Omdat Den Haag toch eigenlijk veel te veel in de Gelderse politiek uh, bepaalt wat, wat zij belangrijk vinden. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald uit Rotterdam. Hallo. Hallo. Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat uh, de premier zelf uh, heeft gevraagd, Rutte zelf heeft gevraagd om een extra mandaat. En uh, ik denk dat het goed is voor Nederland... Dat uh, uh, voor de idiote rechterplannen. dat er nu een Eerste Kamer komt die die rechterplannen uh, gaat toetsen. En uh, dan hebben we eindelijk balans in Nederland. Dus uh, de Eerste Kamer, uh, ja. en die belangen, die provinciale belangen. die zullen zeker wel gediend worden. Want uh, uh, de mens is een gewone dier. Ik denk dat het verschil. hoogstens één stem voor links meer zal zijn. En als rechts wint, zal het ook hoogstens één stem meer zijn in de Senaat. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met alles maar gezond. Ik ben het er niet mee eens dat deze, dat deze provinciale statenverkiezingen misbruikt worden als een, door links als een herkansing. Ja. Stemt, u, stemt u dus echt op de provincies? Gericht? Nou, als ik, ja, ik zou bewust, ik ben het er mee eens dat er namelijk wel provincies bestaan. En ik vind het ook een gemis, als, als, als de, mevrouw de fractie herinnerde er al aan, we zou een zou staatserichting beter en, en, en nadrukkelijker op de scholen gevoerd moeten worden. Ja. Weet u nou, wat weet er in uw provincie de, speelt? Wat zegt u? Weet u wat er in uw provincie speelt? Dat, uh, dat weet ik, ja, en ik weet ook wie de, wie de lijsttrekker is. Ik, ik woon momenteel als, als hagenaar in noord brabant maar dat is mevrouw Gerards, van ja. de, van de, tenminste voor de VVD-fractie dan. Ja. En ik, uh, ik hoop ook dat zij uh, goed uit. Daar uh, even dit terzijde. Maar ik vind de Eerste Kamer, en dat zal, dat zal toch wel mensen bekend zijn, die is bedoeld voor, voor, vooral onafhankelijke wijze, maar niet, vooral niet door partijstandpunten gebonden, dames en heren. Die moeten ja. worden geachte wetsvoorstellen van het kabinet. Ja, meneer, uh, uw punt is duidelijk. Gaan nog even naar de allerlaatste beller. Goedemiddag, standpunt.nl. Ja, goedemiddag, met Simon. Ik ben oneens met de stelling. Heel veel provinciale belangen gaan via Den Haag. Subsidies, aanleg van echt grote wegen. Ja. Zoals hier in Noorden de centrale aanleg van energiecentrales. Dus, zegt u? Dus, zeg ik, dit heeft duidelijk een landelijk karakter. En dat is goed? Ja. Dank u wel. Dat was de laatste beller in Standpunt NL vandaag. Uh, André Rauwvoet heeft meegeluisterd. Als het goed is, maar daar ga ik helemaal van uit. Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Toch weer een Tweede Kamerlid uh, waarmee ik hierover spreek. Wat viel u met name op aan de reacties, meneer Rauwvoet? Nou, het was nog wel redelijk uh, gemelleerd. Ik, ik, ik was het wel eens met diegene die uh, vooral hint in de richting... en dat deed eigenlijk ook uh, minister Donner vanmorgen. Die zei van, kijk, als, als de boosheid alleen maar is... Uiteindelijk gaat het erom uh, de, de, de vraag... of het kabinet vanaf vanavond morgen wel weer verder kan. Uh, dat is natuurlijk niet de inzet van... dat kan nooit de inzet zijn vind ik, van serieuze politiek. Uh, de landelijke dimensie is onmiskenbaar vanwege de Eerste Kamer. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is wel het stelsel wat we kennen. Uh, en ook een lijsttrekker voor de Eerste Kamer is natuurlijk een landelijk politicus. Hè? Dus die gaat ook niet over wat er in de provincie Gelderland of uh, Flevoland gebeurt. Ja. Dus dat zet, zit in ons systeem. Zolang het systeem zo is, uh, is dat ook de realiteit. Maar het gaat wat mij betreft het in ieder geval niet om de vraag, kan het kabinet wel verder? Het gaat wel om de vraag van welke stem wil je via de, twee, de Provinciale Staten... straks ook in de Eerste Kamer versterkt zien. Want de Eerste Kamer is natuurlijk wel een politiek lichaam... Ja. met een andere taak dan de Tweede Kamer overigens. Ja, want daar zeiden mensen over... ja, die heren, dat moeten wijze heren zijn, een beetje bedaagde... En, types. Wijze die, dames. Ja, en, en dames, sorry, sorry. Gisteren waren er uit de Eerste Kamer alleen maar heren. Maar uh, die, uh, die moeten bezinnend zijn, die moeten ja. wijs zijn... en die moeten niet gaan discussiëren in zo'n debat. Nou ja, het zijn natuurlijk wel politici. Ik bedoel, natuurlijk, ik bedoel, als je in de Eerste Kamer wordt gekozen... dan moet je, wordt je ook geacht debatten te voeren... over de wetgeving die de regering voorlegt. Je zit daar niet alleen maar om wijs te knikken... En dan, weer, en dan weer de zaal te verlaten. Dus dat zijn ook politici, ook debatten. Ja. Maar ze hebben wel een andere taak dan de Tweede Kamer. Daarom ben ik ook erg op tegen... om de Eerste Kamer rechtstreeks te kiezen. En wat dan verliest de Eerste Kamer precies dat karakter. Dan maakt ze zichzelf overbodig. Dus ja, er is ook niet zo goed een alternatief voor het huidige systeem. dat je uh, via de provinciale staten de Eerste Kamer laat, laat kiezen. Ja. Maar ook dan moet je wel realiseren dat ook die mensen wel uh, lid zijn van een politieke partij. en uiteindelijk daar natuurlijk hun opvatting hebben over de wetgeving die wordt ja. voort. Dat was overigens de afgelopen jaren niet anders. Ik, ik heb VVD-fractievoorzitter Uri Roosentaal drieënhalf jaar tegenover mij gevonden. met een zeer politiek verhaal over, over jeugd en gezinnen. Dat was. was Pure uh, oppositie. Dat mag dus wel. Ja. Maar dat ging ook een beetje voorbij aan de taak van de Eerste Kamer, natuurlijk. Ja. U uh, had het al heel even over die verkiezingen. Iemand zei misschien kun je het beter combineren met uh, de Europese verkiezingen. Uh... Ja, maar dat was de veronderstelling van een rechtstreekse verkiezingen. En heb je ja. dus en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, die allebei een rechtstreeks kiezersmandaat hebben. Dan is de Eerste Kamer overbodig. Dan moet je hem afschaffen. Ja? Dat, dat, nou ja, dus dat... de, de, in die situatie, daar ben ik dus niet voor. Maar wat is en dan de... principieel het verschil? Want nu kiezen we die Eerste Kamer ook zelf. Dus wat, wat maakt dat Nee, u het nu getrapt. Hè? Dus door, ja, door... maar uiteindelijk, ja, het is getrapt, maar het komt toch min of meer op hetzelfde neer. Want, nee, maar uh... Je kunt dus niet zelf je stem uitbrengen op, op Eerste Kamerleden. Nee, maar er zijn allerlei varianten denkbaar. Je kunt een eenkamerstelsel hebben. Uh, wij hebben een tweekamerstelsel. Zelf ben ik daar al heel ontspannen over geweest. Kijk, als wij een, bijvoorbeeld een constitutionele hof hebben, wat die specifieke taak van de Eerste Kamer uh, zou vervullen om wetgeving te toetsen aan de grondwet en zo. Nou, dan kun je nog best eens nadenken of daarnaast... de Eerste Kamer uh, nog heel veel toegevoegde waarde heeft. Maar we hebben niet zo'n constitutioneel hof... zoals in Duitsland of andere landen. En de, daar hebben wij nou die Eerste Kamer voor. Ja, daar kun je heel lang over gaan, gaan, gaan zitten... miepen met elkaar. Is dat nou een verstandige, verstandige inrichting? Maar dat is de staatsinrichting die we, die we hebben. En dat zo zijnde, zeg ik van... dat daar vandaar mijn oproep aan de mensen... gaan stemmen op die partijen waarvan je zegt... die wil ik in de provincie versterkt hebben. Ja. En via hen wil ik straks ook dat er een versterking... van dat geluid, uh, in mijn geval dat christelijk... Geluid van de Christenunie in de Eerste Kamer versterkt wordt. Dat is een heel normaal proces. Hoeveel parlementariërs hebben jullie nu in de Eerste Kamer? We hebben, de laatste keer zijn we verdubbeld van, van twee naar vier. Dat was een hele goede statenverkiezing. We zaten toen net in het kabinet en ook een, vier zetels in de Eerste Kamer. En als we die vasthouden, dan hebben we dus ook in die, in die cruciale middenpositie waarin de Christenunie ook in de Tweede Kamer zit ook in de Eerste Kamer natuurlijk een hele belangrijke, kun je een hele belangrijke sleutelpositie krijgen als het kabinet geen, geen meerderheid haalt. En misschien mag ik er toch nee, even op de nee nee, nee nee, nee, nee. Nee, wij zijn nu klaar meneer hierover. Want ik wil okay. alleen maar even weten wat u verwacht voor voor de ChristenUnie vanavond. Nou, ik hoop zeer op die vier en ik, ik, ik zie goede signalen. Ja, ja, signalen. Ik, ik zet in op vier. U zet in op vier. Nou, ja. ik help het u hoog. Dat zou heel mooi zijn. In ieder geval zeer bedankt voor uw bijdrage aan Stand.nl. Ik heb het een beetje spannend gehouden, want ik heb nog geen één keer de stand genoemd, realiseer ik mij nu nee, vandaag. En ik zit met spanning. Ja, me die komt nu, want uh, we hebben de stelling was dus het is een slechte zaak dat de landelijke politiek deze verkiezingen domineert. 40% is het daarmee oneens en 60% is het daarmee eens. Meneer Gouwvoet, dank u wel, nogmaals. Gedaan. Want wij houden ermee op zometeen, dit is de dag. Elsbeth Guttke, waar gaan jullie het over hebben? Ja, we gaan het hebben over Pakistan. De Vlaming, Rudy Routier, heeft daar een boek over geschreven. En de vraag is, wat domineert in Pakistan? Cricket of de islam? Nou, het antwoord zo meteen. En verder uh, gaan Spanning. we het ook hebben over de film The Ride. Een film over exorcisme, is even doorgekeken... door een filmrecensent Frank Bosman. En over het buitenfilosoof die zegt... Uh, wat de verkiezingen van vandaag te maken hebben... met de revoluties in het Midden-Oosten. Dat wordt een mooie uitzending ja. van Dit is de Dag met uh, Elsbeth Gutekke en Thijs van der Brink. Wij zijn er morgen weer met Lunch en Stand.nl. Ik wens je nog een prettige dag en wel stemmen met z'n allen. Dag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. De stemming van Nederland.